Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vandaag wordt nog volop overlegd over de oorlog in Oekraïne. Gisteravond was er natuurlijk dat topoverleg in het Witte Huis tussen Trump en Europese leiders. Vandaag komen veel landen met voorstellen en ideeën. Zo denkt de Franse president Macron dat het Zwitserse Geneve een goede plek is voor een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky. donc dus, uh, peut-être la Suisse. Uh, je pleit voor Genève. Zwitserland heeft laten weten dat ze die ontmoeting wel willen organiseren. Poetin zou dan niet opgepakt worden... ondanks het internationale arrestatiebevel dat er tegen hem ligt. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken... staat Rusland open voor een gesprek met Oekraïne. Maar volgens hem is het essentieel dat Oekraïne grondgebied afstaat. De Oekraïnse president Zelensky heeft dat juist altijd onbespreekbaar genoemd. Amerika heeft ook nog van zich laten horen vandaag. Volgens Trump gaan er geen Amerikaanse soldaten naar Oekraïne om de vrede te bewaken. Mocht de oorlog stoppen, Europese landen zouden wel zijn. Zijn om dat te doen. Het risico op een natuurbrand in ons land is op veel plekken groot. In 15 van de 25 veiligheidsrisico's geldt vanwege de droogte fase 2. Dat is het hoogste niveau dat de brand weer gebruikt. Hulpdiensten zijn daar extra alert en kunnen met extra mensen en materieel uitrukken als het nodig is. Lange tijd leek het een taboe om je geld in wapens te stoppen, maar inmiddels gebeurt het volop. Nederlandse huishouders die hun geld bijvoorbeeld beleggen via een bank of fonds, doen dat vaker in defensie. Het gaat in totaal om zo'n 832 miljoen euro. En een Amerikaanse moordverdachte die naar Nederland vluchtte, wordt voorlopig niet teruggestuurd naar de VS. Het gaat om een vrouw die vier jaar geleden haar ex zou hebben doodgeschoten. Daarna sloeg ze met haar dochtertje van vier op de vlucht en vroeg ze in ter Apel asiel aan. Hoe ze dat kon doen zonder dat er alarmbellen afgingen, is nog een groot raadsel, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Het wonderlijke is dat ze gewoon zich onder haar eigen naam met een dochtertje van vier heeft ingeschreven in ter Apel. Ja, en dat heeft echt weken geduurd voordat de alarm werd geslagen. Een groot vraagteken hoe dat allemaal zo heeft kunnen gebeuren. Amerikaanse aanklagers willen dat de vrouw naar. De VS komt voor de rechtszaak. De Nederlandse rechter houdt dat voorlopig tegen. Omdat ze het risico loopt om de doodstraf te krijgen. Het weer. Vanavond zijn er wat meer wolken. En vannacht komt het af naar 11 tot 14 graden. Morgen begint met wolken. En in het noorden een spatje regen. Daarna zon bij 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk in Noord-Holland, onder meer door de werkzaamheden. Op de A10 Zuid en Oost richting het noorden heb je drie kwartier vertraging. Op de A9 ook, van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Rottenpolderplein. Het heeft ook te maken met het bergen van een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A1 naar Amsterdam heb je twintig minuten vertraging tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Verder heb je ook nog eens drie kwartier oponthoud op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden. Het staat daar vast voor de aansluiting met de A22 vanaf de afrit Spaarndam. Op de N205 van Nieuw-Vennep naar Zwanenburg heb je bij boezingen lieden een kwartier oponthoud. Net als op de N208 van Sassenheim naar Velzen bij de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 How did you know, been waiting to touch dead, you and tell you how I feel? I'm walking on clouds, I'm a girl found about you, I can't believe in your fear. How did you know, been thinking about you and dreaming of your kiss? How did you know, how did you know?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 My sister, close to me like my brother, brother. you are the only one You're my everything And for you, the song I sing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 with me. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de meeste plekken in Nederland is het risico op natuurbranden hoog. In 15 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanwege de droogte fase 2. Dat is de hoogste alarmering van de brandweer. De Partij voor de Dieren pleit in haar verkiezingsprogramma... voor glazen wanden in slachthuizen, stallen en transportwagens... zodat iedereen kan zien wat er binnen gebeurt. Een gletsjer in het noorden van Italië is zo ver afgesmolten... dat geologen niet langer zelf metingen kunnen doen. Vanaf nu moet dat op afstand gebeuren met sensoren en drones. Het weer zonnig met af en toe wolken. Het is 21 tot 29 graden. Morgen eerst bewolking en in het noorden misschien wat regen. In de middag zon en dan 22 tot 25 graden. Dit is ZFM. <middels> And What's written me? Darling. Darling. Zandvoort ZFM M.